Zes uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Eurozone kan zonder de Grieken, zegt premier Rutte. Nederlandse ambassadeur uit Syrië teruggeroepen. En onderwijsraad tegen verplichte citotoets. Als Griekenland failliet gaat, kan de euro dat aan. Dat zei premier Rutte naar aanleiding van uitspraken van eurocommissaris Kroes. Zij vindt dat er geen man overboord is mocht Griekenland uit de euro worden gezet.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 De Onderwijsraad vreest dat scholen zich alleen gaan richten op goede toetsresultaten... en minder aandacht zullen besteden aan andere vakken. Van Bijsterveld wil dat het nieuwe systeem volgend jaar ingaat. Oliemaatschappij Shell vindt de pensioenregeling te duur. Daarom gaat de regeling op de helling. Vanaf volgend jaar geldt voor nieuwe werknemers een individuele pensioenregeling. FNV-bondgenoten is furieus. De vakbond vindt dat Shell hiermee in één stap van de allerbeste pensioenregeling... naar de allerslechtste regeling gaat. Shell moest in 2009 2 miljard euro bijstorten in het pensioenfonds... en heeft nu een dekkingsgraad van 111 procent. De werknemers bij Shell krijgen nu een pensioen... dat is gebaseerd op het laatst verdiende loon, het zogenoemde eindloon. De basis van de nieuwe regeling is dat het bedrijf... voortaan alleen nog maar de inleg garandeert en niet de uitkomst. Een verdachte moet al voor een berechting verplichte begeleiding... of een gebiedsverbod opgelegd kunnen krijgen. Dat vindt het kabinet... Minister Opstelten en staatssecretaris Teven willen zo recidieven voorkomen. Het is de bedoeling dat slachtoffers minder bang zijn dat daders nog eens in de fout gaan. Opstelten en Teven willen de rechter ook bij een veroordeling meer mogelijkheden geven. Komt een algemene maatregel die de vrijheid kan beperken. Het kan bijvoorbeeld een reisverbod zijn naar bepaalde plaatsen als iemand veroordeeld is voor drugstoerisme. Of een verbod op bepaalde activiteiten zoals vrijwilligerswerk met kinderen. Als er een Elfstedentocht komt, is dat goed voor de economie in Friesland. Het zou de horeca en sector tientallen miljoenen opleveren. Dat heeft toerismeorganisatie Friesland Marketing berekend. De vereniging Friese Elfsteden en de gemeente Leeuwarden verwachten bij een tocht 1 tot 2 miljoen bezoekers. Het ijs op de Elfstede-route is nog nergens dik genoeg. Zo ligt in Balken en Harlingen nog maar 6 centimeter ijs, maar ook Workum en Woudsend hebben nog maar 7 centimeter.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 De storing bij ING is voorbij. Sinds negen uur vanmorgen konden particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening. Ook de beleggingsrekeningen bij ING waren niet bereikbaar. Twee weken geleden kantte de bank ook met storingen bij het internetbankieren. Toen werden die veroorzaakt door problemen met een database. Dit keer was volgens ING een netwerkprobleem de oorzaak. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan het wat sneeuwen. De meeste plaatsen komt het tot matige vorst. Morgen zon en wolkenvelden, blijft droog. Het wordt min 2 bij een stevige noordoostenwind. Daarna eerst nog koud, maar in het weekend mogelijk een overgang naar minder koud weer. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met een paar dingen die opvallen. Op de A2 Utrecht-Tenbosch, daar groeit de file nu tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer, omdat de rechter ook dicht is. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is vrij veel vertraging... tussen Knappert te Nieuwe Meer en de Schipholtunnel. Zes kilometer. Er is wat ijsvorming in de tunnel. En ook de spitstrook was dicht, want daar lag ook een laagje ijs op. Op de A10 Zuid een kapotte auto bij de afrit Oud-Zuid. Daarom is die A10 Zuid volgelopen. Tussen Diemen en Oud-Zuid, zeven kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Beste deelnemer van de Bank Giro Loterij...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 Goedenavond, zes minuten over zes. Twee stedenroutes misschien voor de wedstrijd en toerrijders. Er wordt van alles bedacht en genoemd om die tocht maar te kunnen houden. Het is nog niet zover. Morgenavond weten we meer. Straks praten we er toch nog even over. Een eventueel bankroute van de Grieken is geen ramp meer. Dat was het eerder wel. De euro kan nu ook zonder de Grieken, zegt eurocommissaris Nelly Kroes. Premier Mark Rutte is het daarmee eens.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 Eén eurocommissaris die uh, nog wel wat verstand uh, heeft. En, uh, ik was natuurlijk ontzettend blij. Uh, daar hebben ministers uh, uit heel Europa, maar ook eurocommissarissen... vaak gezegd de afgelopen jaren dat de wereld zo ongeveer zou vergaan. Sommigen spraken zelfs over de oorlog die weer zou uitbreken als een land de euro zou verlaten. En nu staat er mevrouw Kroes en die zegt gewoon dat er geen man overboord is als een land zoals Griekenland de euro verlaat. Dat roepen wij al jaren. Dat is niet alleen waar, maar het zou zelfs goed zijn voor de euro. Kijk, als wij gedaan hadden wat zij ons voorstelden, hè, dat is anderhalf jaar geleden, meteen een dag met het handje naar Griekenland, dan verzeker ik u, dan was er een onmiddellijke besmetting geweest van andere landen. Dat had enorme repercussies gehad voor de Nederlandse economie, voor de belangen van ons.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 Hadden wij die partijen gevolgd, dan was dat niet het geval geweest. Ja, maar gelooft u er nog in? Ik geloof dat de Grieken 112.000 keer een afspraak hebben geschonden de afgelopen jaren. Ze hebben zich nooit aan de afspraken gehouden. Dus ja, de Grieken onder druk zetten uh, werkt echt niet... En het beste zou zijn zowel voor Griekenland als voor de rest van de eurolanden als dat land zo snel mogelijk de euro zou verlaten. En ik hoop dat deze uitspraak van mevrouw Kroes daar ook aan bijdraagt. Het is natuurlijk ook een politiek signaal van mevrouw Kroes aan de Grieken... dat Europa niet vergaat als ze de euro verlaten... En het is een signaal hier in Nederland... dat de PVV het uiteindelijk toch bij het rechte eind had... dat de wereld niet vergaat. Maar dat het heel goed zou zijn als we niet bakken met geld... Uh, iedere keer opnieuw aan Grieken geven... die zich uh, nooit, aan welke afspraak dan ook... tenminste op het eurogebied, hebben gehouden. En laat ieder signaal, laat ik het zo zeggen... ieder signaal een waarschuwing zijn aan de Grieken. Van weet, als jullie voldoen aan alle voorwaarden... zullen wij ook onze uh, afspraken inwilligen. Maar als jullie dat niet doen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 U hoorde premier Rutte, gedooppartner Geert Wilders... en minister de Jager van Financiën in een verslag van Peter Blok. Ijstransplantaties bij balk, sneeuwvegen... er wordt natuurlijk van alles gedaan om de tocht door te laten gaan. Het ijs is nog niet dik genoeg, Er zitten echt zwakke plekken bij. Dus er gaan ook verhalen over alternatieve routes... om die zwakke plekken te omzeilen. Matthijs van der Wiel mocht vandaag de hele dag op en naast het Friese ijs zijn. Hij heeft ook bij de Vluzen gekeken, Matthijs. Waarom juist daar? Dat is een groot watergebied. Ja, de is een langwerpig meer. En dat zou. Een heel goed alternatief kunnen zijn voor uh, dat water bij Balk. Die LUTS, waar we het steeds over hebben sinds gisteren. Waar al die problemen zijn. Uh, een alternatieve route. Je weet, dat hebben we begrepen, dat de route helemaal niet vast ligt. De rijders die moeten de elf steden langs. Maar hoe dat precies gaat, ja, dat kan wel wat variatie in zitten. Uh, ze zijn ook wel eens buitendijks gegaan. En ook wel eens over die Flussen, dat Lange Meer. Dat zou betekenen voor de mensen die de kaart goed kennen, dat ze vanaf sloten weer teruggaan naar Woudsend en dan over die flussen rechtstreeks en een rechte lijn naar Stavoren... en dat hele Gaasterland uh, en dat hele balk uh, laten liggen voor wat het is. Een alternatieve route dus. En, en is dat ijs bij, bij de flussen een beetje goed dan? Uh. Nou, in ieder geval beter dan bij Balk. Ik ben daar dus gaan kijken. En wat trof ik daaraan? Mannen die aan het vegen waren en het aan het voorbereiden waren, inderdaad. Een alternatieve route aan het klaarmaken waren. Ze waren daar bezig met zo'n gemotoriseerde sneeuwschuiver. En zij zeiden tegen mij, vergeet Balk. Als de tocht gereden wordt, dan gaat het niet over Balk. Dan gaat het over de flussen. Ze waren dus begonnen met het sneeuwvegen. Om het ijs de kans te geven om ook daar vannacht en de komende nachten dikker te worden. We hebben het natuurlijk nagevraagd bij het rayonhoofd, daar ook uh, Hilkema, en die zei, er wordt inderdaad geveegd, maar hij zei niet dat dat voor de alternatieve route was. Dat zou ook kunnen zijn voor andere mogelijke schaatstochten, wat dat betreft geen bevestiging dat als het, uh, over, als het doorgaat, de lc dat het dan niet over balk gaat, maar over de flussen. Andere mogelijkheid die we ook nog gehoord hebben van de ijsmeester van de vereniging de elf steden zelf dat er twee tochten zijn eentje wel over balk en over de luts en andere route over de flussen dus om het een beetje te verspreiden Matthijs, zoem eens even uit van de flussen en van balk uh, uh, hoe is de alge algehele toestand van het ijs nou, Ik heb twee hele verschillende dingen gezien en gevoeld. Ik heb even de schaatsen aangetrokken. Ik heb geschaats op prachtig, zwart, keihard, spiegelachtige ijs. Wat echt, echt ontzettend mooi was. Heel mooi geveegd door die honderden mensen die de hele dag bezig zijn. Overal zie je groepen mensen aan het vegen en aan het schuiven. Op echt prachtig ijs. Maar waar, die plek waar ik het net over had, die fluussen, daar ben je ook opgegaan met de schaatsen om... Nou, daar werd ik echt helemaal niet gelukkig van. Grote plassen, sorbetijs, waar je echt de natte voeten kreeg. Waar je echt de, het voelde uh, onder je voeten wegzakken. Ik sprak er ook met uh, een uh, medewerker van de IJswegencentrale. Ik zei, moeten de schaatsers hier dan over? En hij zei, nee, dat kan helemaal niet. Ik ben nu aan het schuiven voor een tweede vorstperiode. Over een paar weken pas zou het hier kunnen. Dus dat waren helemaal geen uh, bemoedigende berichten. En ja, is nog even terug naar die twee routes. Het zijn allemaal twee. Uh, het zijn en allemaal theoretische mogelijkheden nog steeds natuurlijk. Maar om het eerlijk te houden zou de wedstrijd dan één route hebben... En, en de toertocht de andere route. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is allemaal nog niet bevestigd. Maar uh, de ijsmeester van de, van de vereniging die heeft al tegen Omroep Friesland uh, gezegd... dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Inderdaad, uh, de, de, de wedstrijdrenners over Balk en de toerrijders over de Vlieskrant. Ach, en zo puzzelt iedereen maar om maar... He? We zien het wel, Matthijs. Dank je wel. Je hebt in ieder geval een lekker dagje gehad. Wat dacht u van deze nieuwskop bij de Zuiderburen? De Belgische koning Albert zit in de bijstand. Althans, hij krijgt geld uit het bijstandspotje. En daarover is de Vlaams-nationalistische N-VA niet te spreken. Joris van Poppel, onze correspondent. Koning Albert in de bijstand, leg uit. Ja, dat klopt. Nou, het geld gaat niet naar hemzelf... maar is bedoeld voor asielzoekers die wonen op zijn adres in een van zijn paleizen. Je, er is een groot, grote crisis hier in België met asielzoekers. Die zijn heel vaak dakloos. Is geen, de regering kan er geen onderdak voor vinden. En dus is burgers, particulieren, gevraagd om een steentje bij te dragen. De koning doet daar aan mee. Die heeft vier asielzoekers heeft uitgenodigd. Een jaar of drie geleden al. En die hebben wat gewisseld. Maar die, zit, die wonen er nog steeds op een van zijn paleizen... in een woning. wonen die al een paar jaar. En daar krijgt hij dus een vergoeding voor. Um, 40 euro per dag, alles bij elkaar levert dat de afgelopen drie jaar al nou ja, meer dan 100.000 euro op. Dus dat vonden ze toch wel wat veel hier. En waar is dan de commotie over? Over het feit dat hij geld krijgt of dat hij asielzoekers uh, onder dat biedt? Vooral dat hij dat geld krijgt. Vooral die Vlaams nationalisten die zeggen... de koning is al rijk genoeg, hij heeft tientallen paleizen. Hij roept... In zijn kersttoespraak roept, roept hij de burgers van het land op om een steentje bij te dragen. Nou, doet hij dat zelf een heel klein beetje door een klein huisje van een van zijn vele huizen ter beschikking te stellen. En dan krijgt hij er nog heel veel geld voor ook. Nou, het paleis zelf zegt: ja, het klopt, we krijgen dat geld, maar dit is niet voor de huur. We hebben er ook nooit om gevraagd, maar ja. Het is nu helemaal de regel. Elektriciteit, de woning, Het geld is bedoeld voor de asielzoekers. En ja, die hebben daar recht op. Dus het gaat loopt via de koning, maar het is niet voor hemzelf. Oké, okay, we, we gaan toch geen nieuwe regeringscrisis krijgen hè, door dit uh, akkefietje? Nee, zeker niet. Die, die Vlaamse nationalisten die zijn erg tegen het Koningshuis. Dus die grijpen alles aan om daar flink stampij over te maken. Maar ja, ze zitten niet in de regering. Dus het is, het is allemaal de oppositie die heel hard brult hier. De Vlaamse leeuw die brult. De koning die hoeft er zich niks van aan te trekken. En die asielzoekers die kunnen ook gewoon lekker blijven wonen in het paleis. Dan trekken wij ons ook niks van aan. Joris voor Poppel, dankjewel. Ze zijn net terug uit Griekenland. De leden van de delegatie van de liberale fractie in het Europese parlement. Zometeen horen we welke boodschap ze meenemen vanuit Griekenland. René Passet bij de ANWB. Welke boodschap heb jij voor de filerijders? Dat het allemaal wel wat beter wordt zo langzamerhand. Nog 140 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Vooral in de Randstad natuurlijk. Maar bij Amsterdam gaat het niet echt lekker. We hadden al die ijspegels in de Schipholtunnel Met de file richting Den Haag daardoor. Maar nu ook een lange file door een auto uh, bij Oud-Zuid die de boel blokkeert. En daarom staat de A10 Zuid vol tussen Diemen en Oud-Zuid 7 kilometer richting Den Haag. Ook een lange file op de A2 ten slotte Utrecht en Bos tussen Beest en Saldommel 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een koep in een van de kleinste en meest afgelegen landjes op aarde, de Malediven, hebben sinds deze middag een nieuwe president. Na een maand van onrust op het eilandenrijk in de Indische Oceaan trad de president van het vakantieparadijs af. Correspondent Lucas Waagmeester was natuurlijk graag zelf op dit nieuws afgegaan. Helaas voor hem, hij moest dat van achter zijn bureau in Mumbai verslaan. Stel je voor: zo'n piepklein eilandje, het parelwitte zand komt heel even boven de waterlijn, en daar zit jij, sabbelend aan een cocktail met je tenen in de helderblauwe Indische Oceaan. Maar vanochtend ineens breaking news vanaf het afgelegen paradijsje. Er zou een koep gaande zijn, militairen op straat, muiterij onder politieagenten. De miniatuurkoep dan wel, een Madurodam-revolutie. 400.000 mensen wonen er, verdeeld over 1200 eilandjes. Krijgt dan maar eens een menigte bij elkaar. Toch wel, in de hoofdstad Male, op een van de grotere eilanden van de Maldiven. Op de beelden zijn politieagenten te zien die meefeesten en juichen met de demonstranten. Het gebouw van de staatstelevisie is bestormd. Trouble in paradise. Rajage, it, Al me -fena, fena, en dat is de stem van president Mohammed Nasheed. Hij verschijnt begin van de middag op tv om te verklaren dat hij aftreedt onder dwang. Daar zegt hij niks over. Ik wil niet met een ijzeren vuist over het land regeren, zegt hij. En dus maakt hij plaats. Dertig jaar lang werd de Republiek Maldiven geregeerd... door de autocratische president Rayoum. Hij stopte mensenrechtenactivist Nasheed in de gevangenis. Na zes jaar zitten kwam die vrij... en werden er voor het eerst democratische verkiezingen gehouden op de Maldiven. In 2008. werd werd president... Maar de oude kliek van president Rayoum blijft zich roeren. En daar komt de laatste tijd oppositie bij van conservatieve religieuze groepen... die de liberale president Nasheed anti-islamitisch noemen. Are gaining ground. It could a for Een analist op de Indiaanse TV, toch de hele grote buurman van het hele kleine Maldive... vertelt hoe het eilandenrijk langzaam steeds fundamentalistischer wordt alcohol in hotels. Of die fundamentalisten na vandaag echt de baas zijn op de archipel is nog niet duidelijk. Een veegteken is wel dat het tv-station sinds vanmiddag weer TV Maldives heet. Zoals voor 2008, in de tijden van de eenpartijstaat. Goed, een koep op de Maldiven. Moeten we ons nu echt zorgen maken? Wie een reis geboekt heeft, bijvoorbeeld? Ach, er is geen schot gelost. En voorlopig is het alleen wat onrustig in de hoofdstad Male. Maar dat was toch al niet het meest aantrekkelijke plekje in het paradijs. De Maldives. Paradise on Earth. Lucas Baagmeester. De financiële problemen voor het kinder- en jeugdtraumacentrum in Haarlem lijken voorbij. Dat meldt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vandaag aan de Kamer. In november bleek dat het gloednieuwe centrum moest bezuinigen. Daardoor zouden er 40% minder kinderen behandeld kunnen worden. De zorgverzekeraar, de regionale jeugdriag en de instelling zelf zijn er nu financieel uitgekomen. Kinderombudsman Mark Dulaert, goedavond. U was het die deze kwestie in november aankaarte. Blij dat er nu een oplossing is? Uh, ik ben heel erg blij dat er een oplossing is. Alleen dit is niet genoeg. Want zowel Haarlem als Leeuwarden, beide gespecialiseerde centra, die kunnen ongeveer 60 kinderen per jaar behandelen. Maar we praten alleen al over 23.000 mishandelde beve bevestigde kinderen, mishandeld bevestigd uh, in Nederland. En dan, uh, ja, dat is zo ontzettend veel... dat de capaciteit van deze twee centra ook niet voldoende is... om deze kinderen te behandelen. Maar goed, ik ben blij dat ze weer kunnen doen wat ze vorig jaar deden. Ja, uh, maar het voelde aan als een druppel op een gloeiende, gloeiende plaat, begrijp ik. Het is ook een druppel op een gloeiende plaat. Want deze samenwerkingscentra centra in Haarlem en in Leeuwarden... ja, rekent u eruit. Uh, die kunnen niet 23.000 mishandelde kinderen uh, behandelen. Terwijl juist de Gezondheidsraad heeft gezegd... Dat ligt ook vast in een rapport dat elk kind minimaal uh, recht heeft op een lichamelijk en psychologisch onderzoek. Ja, en dat gebeurt nu gewoon niet. Jeugdzorg doet haar uiterste best. Dan ligt het uh, niet aan met opvoedondersteuning en met allerlei maatregelen. Maar echt de gespecialiseerde zorg die deze getraumatiseerde kinderen nodig hebben, ja, daarin schiet de capaciteit uh, tekort. Ja, ik kan niet zo snel rekenen als u dat ongetwijfeld kunt. Maar pleit u er met uw verhaal voor dat er bijvoorbeeld in iedere stad één moet komen, zo'n kliniek? Minimaal zullen er regionale centra moeten komen in elke regio. En zoals nu ook Leeuwarden en Haarlem laten zien... die kunnen door samen te werken, het samenwerkende organisaties... kunnen binnen één week één plan voor één kind opleveren. De kind wordt gelijk behandeld. En ja, het kan natuurlijk dus niet zo zijn... Eh, als je toevallig niet in Haarlem of in Leeuwarden woont... dat is een soort loterij, als jij dan mishandeld bent... dat jij niet... Uh, behandeld wordt, he. als je toevallig in een andere stad of gemeente woont, dan word je niet geholpen. Dus er op kan... verschillende dat niveaus, niveaus wel... zijn dan. Het is een schaalplicht voor deze kinderen. Ja, de, op, in al die steden gaat het dan op een verschillend niveau, met als gevolg dat kinderen niet goed behandeld kunnen worden die misbruikt zijn. Dat is correct. Ja, dan horen we toch tegelijkertijd overal om ons heen dat de overheid en de gemeente moet bezuinigen. Er is nu dus een oplossing voor dit centrum gevonden in Haarlem en toch bent u niet tevreden? Het is gewoon voldoende en het strookt ook niet met uh, het plan die we met een kleine twintig organisaties, waaronder ook de Nederlandse politie, in november gepresenteerd hebben, de aanpak voor kindermishandeling in Nederland. En uh, nogmaals, ik ben heel blij, het pluim voor de staatssecretaris en voor de zorgverzekeraar, dat dit centrum gered is, maar het is niet voldoende om uh, zulke grote aantallen kinderen te behandelen. Sterker nog, uit onderzoek is gebleven dat zelfs 122 80.000 kinderen in Nederland te maken hebben met vormen van kindermishandeling. Dat betekent gewoon in elke klas van 29 kinderen zit één kind wat uh, uh, mishandeld is. Nou, en er zijn er dus 23.000 waarvan echt alles is vastgesteld dat het zo is. Dus die zijn het eerste poortje al door. Ja, en daar is dus geen behandelplek voor. Maar hoe denkt u dan de overheid te kunnen overtuigen, behalve het, het, het strooien zoals het doet met, met, met enorme cijfers? Niet te overtuigen, hè? want de rapport van de Gezondheidsraad en ons rapport van Kinderombudsman eh, en Kindercollectief die spreken voor zich. Ik hoop nu dat de Taskforce Kindermishandeling onder leiding van burgemeester Van der Laan, die net eh, is ingesteld, ook weer naar aanleiding van het rapport Beetman, ja, dat die nu echt iets gaat doen aan de kwaliteit en de capaciteit van de opvang. Mark Delaert, onze kinderombudsman. Dank u wel. Goedenavond. Eurocommissaris Kroes zei het vanmorgen al en premier Rutte zei het daarna. Er is geen man overboord als Griekenland de euro inruilt voor de drachmen. Ze zeggen dit op de dag dat in Griekenland overeenstemming bereikt moet worden over bezuinigingen. Europarlementariër Sofie In het Veld van D66 is net geland terug uit Athene. Goedenavond. Goedenavond. Met wat voor gevoel bent u teruggekomen uit Athene? Nou ja, we hebben meteen bij landing een half uur geleden even gecheckt... wat de stand van zaken in Athene is, hoe het gaat met de onderhandelingen. Nou, we horen dat daar nog koortsachtig wordt gewerkt aan een akkoord. Uh, er is ook wel de verwachting dat dat er komt... Ja, en wat dat betreft uh, is de discussie die vandaag is losgebarsten uh, naar aanleiding van de opmerkingen van uh, commissaris Kroes... Uh, ja, komt op een heel ongelukkig moment. Ja, ongelukkig of gelukkig? Want het kan nee. natuurlijk ook die, die druk opvoeren op Griekenland nee, nee, om er echt uh, uit te komen. Nee, dat doet het niet. Op het moment dat je, dat je bezig bent met hele moeilijke onderhandelingen... als iemand dan zegt van, nou ja, god, als het niet lukt, dan is het eigenlijk ook geen punt... Uh, dat, ja, daarmee motiveer je mensen niet. Dat zet, dat zet de verkeer, het verkeerde soort van druk op de onderhandelingen. Uh, overigens is het ook wel heel merkwaardig... Dat uh, we hebben een eurocommissaris die hiervoor verantwoordelijk is. Dat is Olly reen. Uh, de Europese Commissie heeft net als het kabinet in Nederland... Hè, eenheid van beleid. Die spreken met één stem. Dus ja, ook al vanuit uh, de voorzitter van de Europese Commissie... is hierop gereageerd. Hè. Dus meteen gezegd van... wel nee, uh, Griekenland gaat niet uit de euro. Dus de, de, de timing is niet erg gelukkig. En als je even kijkt naar de, de argumenten die erbij worden gebruikt. Dat noodfonds is, um, is uitgebreid. De banken die zijn versterkt. De, de dijken zijn verhoogd, is eigenlijk wat Rutte ja, maar... zegt. Hebben ze daar gelijk in? Ja, maar het, het, gaat, het gaat niet zozeer. Kijk, je, he, je kan, je kan uh, argumenteren over wat de economische gevolgen zouden zijn, de financiële gevolgen. Maar er zijn natuurlijk ook andere gevolgen. Hè? Want uh, het kan zijn dat er andere landen uh, achteraan gaan. He, dat betekent dat ook de buitenwereld naar de euro gaat kijken en denkt van... ja, wat is dat voor wereldmunt, waar landen maar gewoon in en uit kunnen. Maar er is nog iets anders. Kijk... Europa, de Europese Unie, is een succes geworden de afgelopen 60 jaar. Niet omdat wij de beste uh, economieën hebben uitgekozen om lid te worden... maar vanwege de methode die Europa heeft gebruikt... om met wat we noemen soft power, hè, vreedzame middelen, zachte dwang... landen uh, hun economie gezond te laten maken... en hun democratie op orde te laten krijgen. Op het moment dat één land... Uh, eruit valt, ja, dan is die methode, die werkt dan eigenlijk niet meer. Maar we zijn wel met z'n allen voor onze, ja, voor hè, de stabiliteit van de wereld waarin we leven, zijn we afhankelijk van die methode. Dus, dus wat u betreft Griekenland er gewoon bij houden en vanavond moeten ze eruit komen in Athene. De, de, de, daar is iedereen voor verantwoordelijk. De Grieken uh, zijn daarvoor verantwoordelijk, maar wij, uh, uh, wij moeten dat ondersteunen. Ik denk dat ze eruit gaan komen, maar er moet in Griekenland nog veel meer gebeuren dan alleen maar bezuinigen. Uh, het is zelfs de vraag of dat de beste methode ja, is. Of maar investeren. Hoe dan ook, Griekenland moet erin blijven. Mevrouw In het Veld van D66, net geland een half uurtje geleden uit Athene in Brussel. Ik dank u wel. Goedenavond. Dag, dag, dag. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio-Enchinaal. Lucella en ik wensen u we een prettige dinsdagavond. En we geven over aan Joost Eertmans met avondspits van WNL. En Joost, goedenavond. In alle objectiviteit en openheid stellen Lucella en ik vast dat jij vanavond aan jouw honderdste avondspits begint. Tim, wat mooi. Dat klopt. Helemaal. Gaan we iets leuks doen? We gaan iets leuks doen en ik durf het bijna niet te vragen. Maar uh, Tim, wat, wat stem jij uh, bij de laatste verkiezingen? Daar heb je geen donder mee te maken. Kijk, Lucella? Oh, mijn microfoon stond al dicht. Nee, uh, oh. geen commentaar, Joost. Geen commentaar? Nee. De NOS is politiek neutraal? We, ik weet het bijna niet eens meer, geloof ik. Erg, maar maar, maar dat doe je, je wil niet zeggen als je het wel zo weet... omdat de, politie, de NOS politiek neutraal moet zijn? Uh, het gaat gewoon niemand wat aan. Gaat niemand het aan? Nee. En als je bij de VARA zou werken, zou je het dan ook niet zeggen? Jouw ja, begin aan je programma, joh. <laughs> nee, maar Tim, dit is de basis van onze honderdste avondspits. Het gaat erom, niemand is neutraal, zeg ik, in de journalistiek. Als presentator, je hebt allemaal een maatschappijvisie, die neem je mee. Daar gaat het om, daar, daar stel je onderwerpen op vast. Je weet aan welke kant ik zit, daar ben ik vrij eerlijk over. Een Beetje aan de rechterkant, zeg maar. Maar dat is precies de discussie. Waarom is die journalistieke vooringenomenheid eigenlijk dan zo taboe. Hè? Er, er wordt niet open over gedaan. Ik vind het prima als mensen links stemmen of rechts. Dat kan allemaal, net als bij elk vak. Maar wees er open over. Weet wat voor vlees we in de Kuip hebben. Dus mijn honderdste avondspits die staat inderdaad in het, uh, in het teken van de stelling. Laat journalisten en presentatoren gewoon open zijn over hun achtergrond. Als ja. je nou elke keer iets anders stemt, Joost... wat heb je daar dan aan om dat Nou, dan te weten? hou je dat lekker bij... <laughs> Dan zet je dat op de website zoals dat in Amerika kan. Dan zet je bij wat je de laatste keer gestemd hebt. Niks meer, niks minder. Welke, welke, welke donaties je doet, daar kun je heel ver in gaan. Welke lidmaatschappen, Facebook. Je kan het erbij zetten dat mensen weten van... oké, okay, Lucella die, die, die is daar en daarbij betrokken. Prima. Nou, daar wil ik het over hebben. Ook met jullie trouwens. Ook journalisten die luisteren kunnen daarop inbellen. Het is nog een taboe in Nederland. Laat journalisten dus open zijn over hun politieke en andere achtergronden. 0800 1121. De lijnen staan open van deze 100ste avondspits. U kunt ook twitteren weer hashtag WNL gebruiken, #eertmans en durf het debat met mij aan. We gaan ervoor in avondspits. We bestarten zo direct na het NOS Journaal. Tot zo. Uw klant blijft klant. Met CRM software van Archie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 De oliemaatschappij Shell vindt de pensioenregeling te duur... en daarom gaat de regeling gebaseerd op het laatst verdiende loon op de helling. Vanaf volgend jaar geldt voor nieuwe werknemers een individuele pensioenregeling. FNV-bondgenoten is furieus. De vakbond vindt dat Shell hiermee in één stap van de allerbeste... naar de allerslechtste pensioenregeling gaat. De onderwijsraad heeft kritiek op het plan van minister Van Bijsterveld... om de CITO-toets voor het basisonderwijs verplicht te stellen... De minister wil zo het reken- en taalniveau verbeteren. De onderwijsraad vreest dat scholen zich alleen gaan richten op goede toetsresultaten... en minder aandacht zullen besteden aan andere vakken. De storing bij ING is voorbij. Sinds 9 uur vanmorgen konden particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening. Twee weken geleden kampte de bank ook met storingen. Toen lag het volgens ING aan een database... en dit keer werden de problemen veroorzaakt door een netwerkstoring, zegt ING. Een Elfstedentocht zou de horeca- en toerismesector in Friesland... tientallen miljoenen euro's opleveren. De toerismeorganisatie Friesland Marketing en NBTC Nipo hebben dat berekend. Maar een tocht komende dagen is onzeker. Het ijs is nergens dik genoeg, blijkt uit een rondgang van de NOS... langs de 22 rayons van de vereniging Fries-Elfsteden. Op sommige plaatsen is het ijs maar 6 of 7 centimeter dik. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Ja, Slecht nieuws dus voor degene die die toch heel graag willen, want zo koud als afgelopen nacht, het was min 17 in Friesland, dat gaat het de komende nachten niet worden. Het blijft wel vriezen, dat dan weer wel. Vannacht liggen de minima namelijk op zo'n min 7 graden. En het kan ook glad worden, want vanuit het noordoosten wordt er vochtige lucht aangevoerd en dat plakt dan vast aan die bevroren wegen. Verraderlijk glad kan het daardoor ook zijn. En verder kunt u her en der ook een vlokje sneeuw verwachten. En morgen schijnt de zon vooral in de middag, want in de ochtend zijn er eerst nog veel wolken. Het wordt gemiddeld min 2, maar door de wind voelt het wel veel kouder aan. En ook daarna blijft het koud met s'nachts matige vorst en overdag temperaturen zo net onder het vriespunt. Maar donderdag aan zee even niet, want dan dooit het wat. En vanaf zondag lijkt het weer nu echt te gaan veranderen met s'nachts dan lichte vorst en overdag een paar graden boven nul. Awb ah, Verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam is de avondspits uh, al voorbij. En rond de overige drie grote steden gaat het ook de goede kant op. Er staan nog 14 files. Eigenlijk geen opvallende files. Daarom noem ik de langste. De A12 Den Haag naar Arnhem bij Driebergen, vijf kilometer. Op de A12 Utrecht Arnhem bij Arnhem Noord, vier kilometer. En zojuist een ongeluk op de A12 Utrecht Den Haag bij de Meer. Daar staat twee kilometer file en is de rechte ook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat journalisten eerlijk zijn over hun achtergrond. hele goede avond. Welkom bij de 100ste Avondspits van WNL. Althans, mijn 100ste. Tot 7 uur kunnen we praten over journalistieke openheid. Bel WNL. 0800 1121. De oude omroep in Hilversum probeert ons voor te houden dat ze geen politieke voorkeuren hebben. Maar als je kijkt naar het stemgedrag van journalisten, dan zie je dat afhankelijk van welk onderzoek je pakt... 70 tot 80 procent van Hilversum links van het midden stemt. En die kleur heeft men niet alleen aan de eettafel thuis, die gaat ook mee naar het werk. Programma's van de publieke omroep worden merendeels links ingekleurd. Soms onbedoeld en bijna ongemerkt. Via de vragen die gesteld worden, de duiding, de onderwerpen die gekozen worden en door de presentatoren zelf en hun sidekicks. Het feit dat Geert Wilders bijna nooit op tv is, zegt op zich al genoeg. Die journalistieke vooringenomenheid vind ik zelf niet eens het ergste. Het ergste is dat er zo besmuikt over gedaan wordt. Scherm niet met objectiviteit die je niet kunt waarmaken. En vooral wees open en transparant voor kijker en luisteraar. Dus mijn mening is laat journalisten eerlijk zijn over hun achtergrond. Wel, BNO 0800 121. Ja, we krijgen Francisco van Jolen zo direct aan de lijn. Hij staat nou mijlenver van mij af, kun je zeggen, in politiek opzicht. Hij is van jo.nl en vele andere programma's. Een linkse programmamaker. Mij kun je misschien een rechtse programmamaker noemen. Het gaat er mij niet om wie links of rechts zit. Het gaat er mij wel om dat mensen open zijn. Journalisten kunnen en moeten open zijn over hun achtergrond. Hun stemgedrag, maar bijvoorbeeld ook lidmaatschappen. In Amerika is er zo'n website. Dat is namelijk newstransparency.com dus. Daar kun je dus op zien welke journalisten en van welke presentatoren je de achtergrond... Wil bekijken en dat lukt daar ook prima. Vindt u dat noodzakelijk? Zegt u dat taboe in Nederland op de politieke achtergrond. en andere achtergronden van onze journalisten en presentatoren in Hilversum? Dat daar moeten we vanaf. We moeten open zijn à la de Verenigde Staten. Nou, dan kunt u bellen op 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook twitteren op hashtag WNL. Hashtag uh, Eertmans, daar wordt nu getwitterd. Die kan ik nu even nog niet lezen. Maar die komen zo bij, uh, bij u. In ieder geval wordt er ook, uh, ook flink gebeld. Uh, laten we eens beginnen met de heer Rook. Goedenavond, uit Renesse. Joost, goedenavond. Al eerst gefeliciteerd met je honderdste aflevering. Ja, uh, dankjewel. De complimenten. Met de stelling, ik ben het volledig mee eens. Uh, als we even terug gaan, tien jaar geleden naar onze Pim. Hoe Pim is gedemoniseerd door de linkse uh, Sjoenaiën. Dat was vreselijk uh, met overheidsgeld. En ik denk dat het alleen maar eerlijk is als, uh, als de mensen eerlijk uitkomen van een achtergrond. Waarmee je ze dus rekening kunt houden met de programma's en met de meningen. Juist, dus een voorstander. En zou je ook zo'n website willen in Nederland dat, dat heel veel Sum kan aangeven wat de achtergrond is van een journalist. Ook dat was uh, meneer Rook, helaas. Jan Altol uit Doetinchem. Goedenavond. Ja, ik ben Rob Derk. Oh, sorry, dan bent u aan, nu aan de beurt. Goedenavond. Zegt u maar. Go nou, Hallo? bent u daar, meneer Derksen? Ik hoorde net wel, meneer. We gaan, we gaan naar Francisco van Jolen. De bellers komen binnen, maar die kunnen we nog niet doorsturen, blijkbaar. Francisco van Jolen, goedenavond. Goedenavond Joost. Ja van Zitco, ik zei het al, een groter uh, verschil tussen zeg maar, politieke opvatting uh, kun je ons denk ik niet, uh, kun je, kun je niet aan, uh, aanbrengen tussen ons. Alleen, we zijn er wel open over. Uh, mijn vraag is eigenlijk, vind jij het nou niet opvallend dat journalisten zelf altijd de mond vol hebben hè, van openheid, maar dan alleen van de anderen, namelijk die zij interviewen en nooit zelf die openheid betrachten? Is dat niet vreemd? Uh, nou, ik vind wel dat als je transparantie eist, dat je dat zelf ook moet zijn. Moet over ze wel even zeggen. Ik denk dat het ook een beetje komt door als ik zo je intro hoort hè, over al die linkse journalisten die er zouden zijn, a wat niet waar is. B hoort dat nou een beetje bij de verdachtmakingensfeer? waardoor niemand wat er wat over durft te zeggen. He, dus op het moment dat je zou zeggen van, nou, ik stem PVA uh, of ChristenUnie, oh dan zal jij wel dit en dat. Weet je wat het een beetje is? Het is natuurlijk zo dat als je een chirurg hebt die voor Feyenoord is, die zal echt niet anders opereren op het moment dat een Ajax-fin bij hem op de tafel ligt. En dat geldt voor journalisten. Ook. Ja, Maar, maar dat, is, dat, dat, dat, dat is dat is heel naïef. Keer... Francisco, kijk, je kunt een uitzending naïef. luister. Je kunt een uitzending maken over uitvreters. Je kunt zeggen we gaan het hebben over het nut van de van voedselbanken. Je kunt het hebben over een adequaat leger. Of je maakt een uitzending over over perikelen rond de ESF. Alles kan worden ingekleurd al dan niet opvallend. Dus dat is onzin dat je dat je het vergelijkt met een, met een met een arts. Nee, want die mensen, een journalist doet zijn werk en die zal zijn werk zo goed mogelijk mogen doen. Moeten doen. Tuurlijk. Ik zeg, je moet hem daar niet op verdacht gaan maken. Dus je moet niet gaan zeggen van, oké, okay, jij bent een linkse journalist, dus zal jij wel linkse ho, vragen ho. stellen. In de, praktijk, in de praktijk zie je trouwens, op de, eigenlijk om wat je het nu zegt, ongeveer tegenoverstellen gebeuren. Mensen zijn in, op het ogenblik, zeg maar door de, de verhalen die je net vertelde, zo bang om aangemerkt te worden als links, dat de meeste journalisten wel zich zes keer bedenken voordat ze een vraag zullen stellen als links aangemerkt Nou, dat vind ik wishful thinking. Dat zou, dat zou een uiteindelijke conclusie kunnen zijn in de toekomst. Maar laten we even kijken naar de feiten. Het onderzoek uit, uh, van de Universiteit van Amsterdam uh, laat zien... dat journalisten die gevraagd worden waar, waar heb je op gestemd... dan beschouwt uh, 32% zichzelf links, 47% ja. links van het midden... Dat, dat, in het politieke dat... midden, wacht even Francisco... 20% en slechts 1% noemt zich rechts... Ja, en dat is dat recente onderzoek dat geweest is. Hè? Dat... En dat is volgens mij, als ik niet vergis... Uh, want dat was al, ook wel eerder onderzoek... is dat een onderzoek onder NVJ-leden. Nee, dit... Dus je gaat van mensen van de vakbond vragen wat ze stemmen. Nou, dit was het eer... ja. eerdere onderzoek. Wat jij nu noemt is het, wat, het onderzoek van 2010, uh, inderdaad. Maar dat, dat geeft bijna dezelfde cijfers. Ietsje, ietsje minder links, maar nog steeds ja. 7, 8, 75% stemt links van ja. de journalisten. Ja. Ja. Ja. Wat zegt o, dus noem dat? noem ja. je net van... Hè, dat, dat dat wat zou zeggen over... Uh, hoe ze ontvangen worden. En je noemde het voorbeeld van Geert Wildersen. Nou, Geert Wilders is nou typisch een voorbeeld van iemand die, doet hoe, die aangeeft hoe het niet moet. Want die zegt bijvoorbeeld, uh, ik wil niet bij linkse journalisten komen. Nou, dat is een beetje raar natuurlijk. Hè? Je ziet dat Paul Witteman bijvoorbeeld heel veel moeite doet om hem in de studio te krijgen. Hij wil niet komen. Maar waarom denk je dat? Waarom denk je dat, dat nou, hij dat niet hij, wil? Omdat hij ze links vindt. Ja, dat moment, <laughs> maar dat klopt dus ook. Maar dat klopt dus ook. Nee, op het moment dat jij je keuze bekendmaakt, maakt... krijg je er last mee. En daar zouden we een beetje van af moeten. We leven in een democratie. Mensen maken politieke keuzes. En daar moeten we eens een keer een beetje normaal over gaan doen. Nee, dat wordt... Mensen, nee, maar luister... Joost, uh, ja. jij maakt politieke keuzes. Ik ga ja. je daar niet op lopen afbranden. Ik brand niemand af, maar wees er open over. Kijk, iemand die, die links is, dan moeten ze dat niet verbloemen onder een objectieve norm. Hetzelfde geldt voor rechtsjournalisten, uh, zoals ik. Ja, ik ben presentator. Dan zeg ik ook, dat moet kunnen, alleen je moet er gewoon open over zijn. En dat gebeurt helemaal niet. En dat nee. is het punt. En de, het is niet open, omdat je op het moment dat het ter sprake komt... er allerlei verkeerde conclusies aangekozen worden. Wat jij bijvoorbeeld zegt, Geert Wilders gaat niet naar talkshows... omdat er linkse journalisten zitten. Dat komt niet door de linkse journalisten, dat komt door Geert Wilders. Maar mag ik eens vragen? Jan Mulder zit als, als sidekick bij de Werelder door. Vind ik een prachtige vet. Maar zit een, een loftrompet op Femke Halsema eh, te blazen. Dat zou hij nooit bij Fleur Aangema doen. Nooit, nooit. Nou en? Ben je dat verplicht om op het moment... Jij zou waarschijnlijk... Niet zo snel een loftrompet op Sam Kalsen maar steken. Nee. Maar, dat nou, de, maar ik ben, ik ben recht, zeg dat zeg ik erbij. Ik Joost? Weet je of we nee, het allemaal hetzelfde is? Nee, maar dat dan je nou, dan moet je dat, de... dat als hij dan zegt van, oké, okay, ik vind Sam Kalsen maar goed. Maar ik vind Fleur Agema ook heel erg goed, hoor. Hij dat, moet precies dat, dat zeggen toch een wat hij vindt, hele, Francisco. Hele maar mijn mening is dat hij dan ook open moet zijn. Dat hij zegt, nou prima, want ik stem ook Partij van de Arbeid of GroenLinks. Prima, Jan Mulder. Maar dan ja. weten we in welke hoek wij dat programma moeten plaatsen. En er wordt nu een wolk omheen gelegd. Dit is nou. dus de verkeerde conclusie. Ik vind wel dat mensen open moeten zijn... over wat, ze, wat hun politieke voorkeur zijn. Want ik vind het raar om daar spastisch over te doen. Ik vind het raar om daar spastisch over te doen. Maar... Nee, dat is uh, helder. Vind, vind, ja, ik, maar, Blijf maar even hangen, Francisco. Want we gaan even kijken naar de tweets. Die komen veel billen. Ed Edward uh, zegt... Oneens, als een journalist niet neutraal is... heb je als neutrale consument de neiging... de kant van de journalist te volgen. Antoine Maarten zegt... Eerdmans links-rechts betekent niets meer... Inhoudsloze labels zijn het. Riesen zegt... Journalisten, zoals alle mensen zien zaken... door een eigen subjectieve bril... zo is dat nou eenmaal... hoef je, je niet voor te schamen. Vincent van Eekhout zegt... Eens, ik ben voor transparante en open journalistiek. In een glazen huis is de rat zichtbaar. Tim Kersje zegt... lekker in Consequent, openbaar maken, giften, politieke partijen kan niet aan het PV pesten maar verder ben je voor transparantie. Dat heb ik uitgelegd. Ik ben ook voor transparantie van de uitgaven van politici zelf. En uh, Tim van Hengel zegt, je hebt gelijk, Joost. Als, de, als journalist maak je altijd keuzes in wat je wel behandelt en wat niet. Hulde voor de honderdste. Dank je zeer. We gaan eens kijken naar wat luisteraars. Uh, ook Francisco, uh, luister mee. Meneer Lips uit, uit Vlissingen. Ja, goedenavond, Gefeliciteerd. Dank je wel. Wat ik me afvraag, als je bij de Varen werkt, moet je dan PVDA stemmen? En zo ja, dan begrijp ik dat het de Radio Aegenaals morgen de spreekbuis van de oppositie lijkt. Dat was mijn mening. Dat is uw mening. Nou, daar moeten we dan, dan mee doen. Dankjewel. Ik geloof niet dat je dat, uh, dat je verplicht bent, toch, Francisco, als je bij de Vara werkt dat je dat je PvdA nou, moesten. Nog net niet. Ik, misschien een paar dingen goed om te weten. Het feit dat het Radio Aegena wordt niet uitgezonden door de VARA, maar door nee, de dat, dat Ja. En ik geloof niet, bij de Vara houders dus niet bij wat waar je op stemt nee, dat, dat is niet zo. Maar als je op het moment dat je zo gaat luisteren, kijk mensen die graag hun vooroordelen bevestigd zien, zullen ze altijd bevestigd zien. Hè? Dus mm -hmm. op het moment dat jij wil dat je dit dingen ziet zoals ze zijn, ja, dan zal je ze ook altijd zo zien. Maar, als jij denkt, wat ja. zijn linkse journalisten? Zal jij ook overal linkse journalisten worden? Maar mag ik jou zeggen, werken vooroordelen nou Ja, maar vooroordelen worden door transparantie meestal niet gedaan. Dus als je er ja, open over maar bent, je, dan, neemt dat kan af. Dat dus alleen maar, Joost, je kan het alleen maar twee dingen tegelijk doen. Dus zeg van, oké, okay, ik ben voor transparantie... maar ik ga jou dus vervolgens ook niet aanvallen op je keuze. Oké, okay. mensen luisteraars, vindt u Hilversum te links... vindt u Hilversum misschien wel zelfs te rechts... of vindt u het gewoon goed als het neutraal blijft, als u dat vindt? U mag het laten weten, 0800 1121. Mijn mening is in deze honderdste uitzending van Avondspits... laat journalisten gewoon eerlijk zijn over hun achtergrond. U hoort ook op de achtergrond, maar dat is Francisco van Jolen. Hij is van Joop. En hij is het niet geheel met mij eens, zoals u heeft kunnen horen. 0811 of Twitter, hashtag WNL. Niels zegt, Eerdmans, goed idee, geen enkel mens is 100% objectief. Iedereen neemt zijn politieke kleur bewust of mee. En Ronald Groffen, die zegt, alle journalisten met de billen bloot, geweldig. Uh, Sjoerd, uh, dit is toch ook altijd wel te merken in interviews en discussies. En Jan de Jong zegt, journalisten zijn per definitie niet objectief, maar kom er gewoon voor uit. Nou, dat zijn een paar mensen die het er zeer mee eens zijn. En Leijny zegt, objectieve journalisten zijn saai, uh, bij WNL weet ik... Dat rechts spreekt zoals jij bij de Varenlinks, maar jij bent ook niet objectief. En dat klopt. Francisco, ik begrijp dat jij er van door moet. Uh, vind je het wel, wel goed als er zo'n zo zo website komt, zoals in Amerika... waar mensen dan weliswaar vrijwillig uh, op kunnen laten weten... Wat, wat hun vriendengroepen zijn, wat ze hebben gestemd, waar ze aan doneren... Ik vind het goed als het taboe doorbrood moet. Ik vind het goed als een levende democratie. Dat betekent dat je politieke keuzes moet maken. en dat we daar niet meer spastisch over doen. Nou, nou daarom vind ik dat goed. Dat vind dat ik... Als, je, als je het geheim houdt, dan doe je net alsof het iets is wat je moet verbergen. En ik vind dat je als journalist zo min mogelijk moet verbergen. Oké, okay, Francisco van Jolen. Dankjewel, Programmaker TV Maker. Zeer goed om je te horen. Het geluid uh, is, is, uh, is, is gehoord. Uh, meneer Peters uit Amsterdam, goedenavond. Want, uh, ja, ik ben het niet met u eens. Nee. Uh, kijk, een uh, journalist die moet gewoon neutraal zijn. En dan moet hij over alles kunnen of weet ik wat schrijven. Uh, u vraagt me toch ook niet of hij vegetariër is, wat zijn seksuele gehaardheid is, uh, hoe gelovig hij is, wat de geloof is. Hij moet gewoon heel neutraal over datgene schrijven waar hij in voor ingezet wordt. U gelooft in en dan is het in, ja. niet interessant wat hij persoonlijk uh, voor, voor ideeën of politieke instellingen op nahoudt. U, u gelooft in journalistieke neutraliteit? Zegt u? Ja, zeg ik het goed? Ja, zo zeg ik dat goed. U gelooft in journalistieke neutraliteit, begrijp ik. Ja, u valt een beetje weg, ben oh, ik Bang. Excuus. Ja, ik, ik, ik, ik, u hebt gelijk, ja. Oké, okay, bedankt meneer Peters. Dan val ik uh, nu even. U, u, dan komen we bij Rob Meijer uit Bolzwart. Goedenavond. Een van de l steden. Goedenavond, Rob. ik ben steden. Nou, ik heb er weinig mee hoor. Nou, ik ben ooit jarenlang cultuur verslaggever geweest. Ik heb uh, uh, gestopt ben ik met het vak, omdat ik vond dat journalisten bij, per definitie uh, bijna niet ontkomen aan subjectiviteit. Vandaar dat ik het dus met de stelling eens ben. Even over het onderwerp Wilders daar heb ik een heel interessant iets meegemaakt. Ik ben zelf voor de PVV, omdat hij vindt dat hij dus een heleboel belangen doorhebben waar wij nu steeds mee worstelen. Op een avond was ik met iemand aan het praten en ik zei, nou ja, ik ben voor Wilders. Hij zegt: god, wat ben ik blij dat te horen. Hij zegt: want, want het is toch nat dun om eerlijk openlijk over Wilders te praten. Kijk, en, en dat hele sfeertje daar wil ik eigenlijk van af. Ja. Ik denk dat Nederland geregeerd wordt door een verborgen linkse... Uh, pol policy, zeg maar. Zowel in Hilversum als ook in Den Haag. En daar moeten we vanaf. Ik denk dat als hmm. iedereen uitkomt voor zijn mening, dan zal dat veel helderder worden. Oké. Okay. Rob Meijer, dankjewel, uit Bols, mooie, mooie stad. Uh, Bart, Bart Rozenboom moet naar bed, tenminste... Daar ben ik? Daar ben je, Bart. Hoi, Joost? Ja. Jij bent uh, aan de lijn, Bart. Hoor mij? Goedenavond. Want je kind moet naar bed, begrijp ik. Hoor jij niet. Oh, je hoort mij niet? Excuus. Hoor je mij nu? Ik begrijp dat je mij niet goed uh, hoort, dan moeten, we dat, dan moeten we dat even niet doen. Um... Maar hoor je me wel nou? Ik hoor jou, Bart. Oké, okay, goed. Uh, goed. Mijn eerste standpunt is uh, dat uh, iedereen heeft uh, vrijheid van, uh, geheim van stemming. Dus een journalist hoeft nooit uh, zijn stemming uh, door te geven aan niemand. Dat hoef, hoef jij niet en dat hoef ik ook niet. Ben je niet geïnteresseerd in wat voor vlees je de Kuip hebt als je radio nou, luistert? Nou, dan, dan komt het op mijn volgende. Dus iedereen het geheim van stemming. Dat geldt voor elke burger. Twee, journalistenachtergrond, dat, dat lijkt mij uh, redelijk goed. Een journalist heeft ook hoor en wederhoor. Daarnaast kun je wel zeggen van, oké, okay, goed. Dan kan ik mijn achtergrond zeggen van, oké, okay, ik kom bijvoorbeeld uit schaken. Ik speel links of uh, ik speel zwart of uh, ja. ik speel wit. Dus die mag wel... Uh, ik had je nog niet gefeliciteerd met je uitzending. Dus Dankjewel. in de eerste plaats... Uh, je hoeft nooit aan de journalist te vragen... welke partij de cent. Okay. Dat vind ik niet, want dat hoef ik namelijk ook niet aan mijn buurman, of aan, aan, aan een kaasboer. Ik ben, ja, ik ben het niet met je eens. Ik vind het een taboe wat we wel juist moeten doorbreken. Dus ik blijf zeggen, en u kunt daar nog op bellen, 21. laat journalisten gewoon eerlijk zijn over hun achtergrond. Daar is ook helemaal niks mis mee, zou je zeggen. Want als je er gewoon eerlijk voor uitkomt, dan is dat ook geen probleem, moet het zijn. Newstransparency.com zou je eens moeten bekijken, want daarin zie je inderdaad wat dat oplevert aan, aan Amerikaanse uh, journalisten, uh, journalistieke achtergronden. Jacco Vroegop, die zegt het ook, in uh, dat Newstransparency, de Nederlandse journalistiek, zal een doofpot aan nieuws opleveren en een goede zaak. Eh, dank je zeer. Dan aan de lijn is nu Thomas Brunning. Goedenavond Thomas Brunning. Goedenavond Toos. Ja, goedenavond Thomas. Jij bent secretaris van de beroeps, de Nederlandse beroepsvereniging, de Nederlandse vereniging van journalisten. Eh, ik zeg laat journalisten, jullie, eh, gewoon eerlijk zijn over je achtergrond. Wat vind je? Nou ja, er is een verschil tussen achtergrond en, en inderdaad slim uh, ik denk, uh, volgens mij gaf Francisco dat ook goed aan eerder in de uitzending. Mm. Uh, journalisten zijn professionals. En professionals die... Uh, en zijn, uh, niemand is uh, object, 100% objectief... Uh, dat is ook iets wat je, wat je misschien wel in, uh, kan nastreven om objectief te zijn, maar niemand is het. Iedereen, ja. uh, Of je hebt kleine kinderen die naar een school gaan, of je hebt uh, een, een, een vervelende fabriek in je buurt. En natuurlijk uh, uh, geeft dat een, een aanleiding dat je naar dat soort dingen kijkt... en dat je over dat soort dingen misschien ook uh, iets gaat schrijven of, uh, of, een, ja. uh, of een reportage maakt. Je bent wel professioneel en dat betekent dat je op het moment dat je dat vak uitoefent dat je dan een andere rol aanneemt... dan de rol die je bij spreken als, uh, als betrokken burger hebt... Uh, in, in jouw eigen buurt. Maar is dat mogelijk? Dat ja, is dat, ja, dat mogelijk? Is dat, dat, dat is absoluut mogelijk. Dat... Jij denkt dat dat wordt. kan je, nee, maar Ik zal je wat verrassend zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat bij Wakker Nederland... gewoon op de redactie... Uh, een flinke aantal journalisten helemaal niet rechts stemt. Uh, en Hetzelfde geldt voor de Telegraaf. Uh, dus wat zou je nou bereiken... op het moment dat je zo duidelijk gaat maken... van nou jongens, uh, nou hebben we de journalisten... Uh, nou, vertellen, nou vertellen, een aantal telegraafjournalisten vertellen dat ze dat ze bedrijven de arbeid stemmen. Dan ja. Schiet je dus geen moer meer. Je je leest de telegraaf omdat je geïnteresseerd bent in de manier waarop ze het nieuws brengen... en omdat ze het op een kritische manier doen... en dat ze daar helemaal geen enkel... Ik zal je vertellen, uh, Thomas, ik, ik denk dat je best gelijk kan hebben... alleen ik geloof ja. wel dat het top... en dan heb ik het over de presentatoren... de top uh, zeg maar van ook uh, de mensen op televisie, op radio... dus de, de journalisten-presentatoren... dat je daar wel degelijk uh, het, het sterkst zal merken, het verschil. En dat, dat is ook precies de reden dat ik daar de openheid over zou willen zien. Nou ja, kijk, en die openheid over echte directe belangen... Hè? dus zijn mensen nou lid van, een, lid van een partij, actief lid van een partij... Ja. hebben ze een belang, hebben ze een belang, financieel belang... Hè? denk aan een financieel dagblad, mensen die daar een column hebben... en vervolgens uh, uh, gaan adviseren aan hun lezers... Van, nou, uh, uh, investeer hier of hierin... dat is natuurlijk fnuikend voor de reputatie van de Ja, dus, dat dan kan dan echt heb niet. wel, maar dan heb je het gewoon over directe belangen. Ja. Daar zijn natuurlijk ook voorbeelden van te noemen... Uh, waarbij het dus heel goed zou zijn om daar nog wat meer openheid in te geven. Maar wat, wat, wat ik nou zo vind, zo'n Klerik Polak is, ja. een, is een goede, goede interviewer, vind ik zelf. Prima, ja. prima, prima interview, goede journalist, maar iedereen weet bijna, nou ja. die zit links van het midden... maar dat wordt zo truttig en zenuwachtig uh, verbloemd. Dat begrijp ik dus niet. Nou oh ja, ik denk dat ze helemaal niet zenuwachtig en truttig verbloemd wordt. Ik denk dat iedereen kan zien dat zij gewoon een vakvrouw is. En daar wil ze op aangesproken worden. En wat ze stemt maakt verder geen moer uit en ik denk dat ze ook prima haar werk zou kunnen doen bij een elze vier uh, want zij is, zij kan gewoon goed mensen uh, aanpakken, of ze nou links of rechts van het midden zijn. Oké. Okay. Het is inderdaad afgelopen tijd is er een soort sfeer ontstaan waarin er dan wordt gezegd, ja. Maar dit soort mensen zullen wel uh, heel erg links zijn. Ik denk dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat erom, kunnen ze dat, verstaan ze dat vak goed? Kunnen ze iemand goed aanpakken? En kunnen ze uh, de juiste vragen stellen en niet weglopen? Op nee, dat is helder. Maar Thomas, komen, nou is in elk ja. onderzoek dat je, dat je ziet... is het duidelijk dat, dat het merendeel, bijna 70, 80 procent... Van, van de journalisten in Hilversum stemt links. Dat komt, dat komt uit die onderzoeken zelf. Van, van jullie ook, het nva onderzoek Duidelijk is dat het merendeel stemt links in, in, van de journalisten. Hoe verklaar je dat? Nou, dat is hoogstens te verklaren vanuit een, een gevoel dat je uh, dat een journalist van nature een soort een, een soort missie voelt. Uh, o oh jee, rechtse mensen hebben geen missie. Zijn, nou ja, nee, nee, maar kritisch te zijn op, op alles wat er in de samenleving gebeurt. Ja, als dat enigszins links van het midden is zou kunnen. Ik denk, mm. hij, links van het midden is een heel ruim begrip, dat, daar passen we tegen D66 en dat soort partijen ook prima in en dat zou zelfs nog de, de kritische kant van CDA kunnen zijn. Mm. Dus waar hebben we het over? Nou, 1 percent, het over en maar In datzelfde onderzoek, Moet ja maar Thomas, 1% noemde zich maar rechts. Hè. Dat is zo groot is de angst om te zeggen dat je rechts bent als je in de journalistiek werkt. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik denk, als, het, als we het allemaal in Nederland zo verschrikkelijk zou vinden dat journalisten een bepaalde kwaliteit hebben... En, en dat dit dus heel erg zou zijn... dan zouden we de mensen echt wel met hun voeten stemmen. Dan zouden ze gewoon al die dagbladen uh, waar ze op geabonneerd ja, zijn... bijna geen als keuze. Die, ze bekijken, ...die zouden ze gewoon opzeggen. Ja, maar het is gewoon lullenkoek. Okay. Ik wil, het gaat er uiteindelijk gaat het er gewoon om... Uh, zijn het vakmensen, ja of nee? Stel eens de vragen die jij zou stellen... en zetten ze de dingen op de agenda die jij vindt dat op de agenda staal, moet, zou moeten staan. Ja. En een, een, voor, een goed voorbeeld is inderdaad... Wilders, wat je eerder noemde. Dat ik, denk dat je, uh, ik denk dat er heel veel aandacht is voor Wilders. En dat komt gewoon, omdat het publiek er ook mee bezig is. Maar goed, hij zit er nooit. Dat, uh, uh, uh, uh, laten we even kijken, Thomas, naar wat, wat tweets, want die komen veel binnen nog. Barend Baren Beer zegt uh, op de SVR wordt links gepredikt... Volkskrant aangeprezen, Telegraaf verguisd. Daar komen alle linkse journalisten vandaan. Indoctrinatie. Piet Therissen twittert, uh, Mediatreding... ...heeft mij geleerd dat een journalist schrijft voor zijn publiek. Dus heeft voorkeur en die dienst gekend wel zover. Het is ermee eens. Peter Falster zegt niet goed. De neutrale afweging die nu gemaakt wordt... ...kan praktisch overboord gegooid worden... ...zodra de politieke voorkeur bekend is. En Bas Heijmans-Hassi zegt... ...in Hilversum-Eerdmans mag balans de politieke kleur heersen. Maar wat van Nieuwkijk stemt, boeit mij niet. Interviewer moet neutraal zijn. En Jacco vroeg op zich... News Transparency, dat vindt hij een goede zaak. Laten we even nog een luisteraar erbij trekken. Uh, meneer... Even kijken, meneer Ketjoe uit Utrecht. Ja, goedavond Joost. Hallo. Hallo zeg maar. ik, ben het met, ik ben het met je eens, alhoewel ik wel vind dat de, de spreker die nu ook aan de lijn hangt... Die, die heeft ook wel een punt met betrekking tot professionalisme. Hm. Maar ik vind, het, ik vind eigenlijk het punt wat jij net benoemde, die cijfer waarvan 1% van de journalisten zegt... of ze eerlijk zijn of niet, rechts te stemmen... dat komt ook voort uit een bepaalde krampachtigheid die blijkbaar heerst in ons onze, in onze land, wil ik dan even in zich heel noemen... Ja. Uh, anno 2012, daar waar Facebook en social media en dergelijke ja, transparantie eigenlijk hoogtijd viert, zijn wij toch nog in onze huizen heel erg krampachtig bezig met het verbergen van onze politieke Ja, het, het is ook ik angstig ik denk... misschien om het, te, om het te zeggen dat je dan rechts bent in, in Hilversum, want het is natuurlijk, je komt misschien niet verder. Ja, precies. En, en de vraag is eigenlijk, en dat ligt denk ik nog bij een wat oudere generatie die nog, wat, ja, die nog moet groeien. En die hmm. Facebook-generatie zal dat denk ik vanzelf wel gaan oplossen. Ja. Van jongens, kom op. Als iedereen uit kan komen voor zijn mening en dat gewoon, en nu al zijn leven, blootleg op Facebook, ja. op social media, op Twitter, et cetera. Het kan, zeg dat je. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja. Dank je zeer voor het bellen. Even kijken naar Frans, Frans Hemkens uit Venlo. Goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar. Ja, ehm... Um... Nou, als je kijkt hoeveel mensen dat tot PVV gestemd hebben... en je kijkt dan naar hoe vaak op de radio of de televisie de PVV uh, niet erg positief uh, besproken wordt... dan geef je dat wel te denken. Dan, dan kun je ja. daaruit alleen maar concluderen dat de radio en de televisie links zijn. Oké, okay. niet anders. Frans, dank je. Marcel, tot slot. Marcel, goedenavond. Uh, hey, goedenavond. Gefeliciteerd met je onderste uitzending. Dank je wel. Uh, ik ben het eens met je stelling. Het lijkt me, uh, in de, zeker de, op het tv-gebied uh, voor presentatoren, uh, ja. lastig om ja, neutraal te ogen. Ja, moet ook. Ze proberen, zo, ze proberen wel zo neutraal mogelijk uh, de vragen te stellen, maar ja. je ziet aan sommige presentatoren dat ze niet neutraal zijn. Dus openheid zeg je Marcel, want we moeten eruit. Ja. Oké, okay. ja. Marcel zegt ook openheid. Dat was de stelling. We zijn er doorheen. Dankjewel Thomas Bruning van de NVA, voor je bijdrage. En wij gaan op Twitter verder met hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Avondspits stond in het teken. Deze honderdste avondspits die ik heb mogen doen voor u... in het teken van journalistieke openheid. Wij gaan morgenavond verder met een nieuwe avondspits. Veel plezier met Kunststof. De vorst. Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs. Prachtig ijs. Mooi, zwart ijs. De schaatsen.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 Klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Oké, okay, dat Twitter, dat klinkt wel heel erg anonu. Maar wat heb ik eraan? Nou, het webcare-team van ABN AMRO is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, actief op Twitter. Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost je problemen op. oké. Okay. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het wel nu. ABN AMRO, de bank anoniem.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 Dit is Radio 1.